6 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedenavond. Rebellen hebben Congolese stad Goma verlaten. Geschokte reacties op het conceptrapport onderwijsinstelling Amarantis... en internet in Syrië werkt weer. Het weer. Vanavond buien. In de kustprovincies kans op onweer en hagel... en in het oosten kans op natte sneeuw. Morgen in het oosten bewolkt. In de rest van het land buien. En af en toe zon. Het dan een graad of vijf. De dagen daarna wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Strijders van de Congolese rebellenbeweging M23... hebben zich teruggetrokken uit de stad Goma. Zo'n 200 rebellen begonnen vanochtend aan de aftocht. Correspondent Koert Lindeijer. Eh Koert, er is de laatste dagen vaker geroepen... dat de rebellen zich hadden teruggetrokken. Nu is het echt zover? Het uh, wordt in ieder geval bevestigd door woordvoerders van de, de Verenigde Naties in Goma. Bovendien is er een hoge uh, Oegandese militair aanwezig in Goma als onderdeel van het uh, vredesakkoord. En hij heeft ook gezegd dat de rebellen nu vrijwel de stad zijn uh, uitgetrokken. Ze zijn in de centrale bank en op andere strategische punten uh, van de stad uh, zijn ze weg. En uh, daar neemt nu de Congolese uh, politie uh, deze posities uh, over. Ja, je sprak over een vredesakkoord of een akkoord. Wat staat daarin? Nou, vooralsnog voornamelijk militaire aangelegenheden. Waar moeten de rebellen naartoe? Op ongeveer 20 kilometer buiten de stad moeten ze zich uh, stationeren. Verder zal er een neutrale zone worden um, gecreëerd rond de stad. Daar zal onder andere de luchthaven onder vallen. En in die neutrale zone zullen zowel regeringstroepen... als troepen van de Verenigde Naties als rebellen van M23 aan, uh, aanwezig moeten zijn. Verder, het grote vraagteken is natuurlijk nu... Gaat president Kabila, de president van Congo, in uh, op de eis uh, van M23 om te onderhandelen? Dat heeft hij beloofd, maar hij is uiterst twijfelachtig om dat te doen. Bovendien is er veel verzet binnen zijn regering om met rebellen uh, te onderhandelen. En dat zal nu uh, het belangrijkste uh, nieuwe punt zijn uh, in dit drama. Komen er onderhandelingen? Wordt het probleem ook werkelijk opgelost? En kun je nu zeggen dat ook het regeringsleger van Congo weer de basis in Goma... De grootste vrees voor de bewoners van Goma, ongeveer 1 miljoen mensen... is nu hun veiligheid. Wat je ook mogen, mogen denken van de rebellen van de M23... ze hebben redelijk goed de orde gehandhaafd... in de laatste 11 dagen toen ze Goma hadden. Daarentegen het regeringsleger, dat wegtrok uit Goma... heeft overal geplunderd en verkracht. Dus je kan je voorstellen dat de bewoners van Goma niet staan te juichen... als nu het regeringsleger binnenkomt. In principe moet dat regeringsleger weer de orde gaan uh, handhaven, maar ze zijn ongedisciplineerd... en dat is een van de kernoorzaken van, uh, van het probleem natuurlijk in Oost-Congo op dit moment. Correspondent Koert Linder, dankjewel. Verbazing na berichten over zelfverrijking, financieel wanbeleid... en een angstcultuur binnen de onderwijsgroep Amarantis. Amarantis verzorgde mbo-studies en voortgezet onderwijs in de Randstad... totdat de organisatie deze zomer werd opgesplitst... naar grote financiële problemen.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 Dus we zullen de komende week bij de onderwijsbegroting ook voorstellen doen voor schaalverkleining en de aanpak van deze bestuurders. De algemene onderwijsbond is niet verbaasd dat het geld niet in het onderwijs terecht komt. Voorzitter Drescher. Wat wij eigenlijk bepleiten is dat er een, een duidelijke richtlijn komt, uh, hoeveel van het onderwijsgeld ook echt daadwerkelijk aan de klas besteed moet worden. Uh, dus het lesgeven zelf dat moet uh, voorop staan. En uh, je zou eigenlijk als, uh, als overheid gewoon moeten vaststellen... dat uh, 80 à 90 procent van het geld daar ook terecht moet komen. Nu zie je vaak dat men eerst allerlei andere dingen gaat doen. De eigen salarissen worden verhoogd, uh, de dienstauto's, de kantoren... komt allemaal dik in orde. En dan kijken ze daarna of er nog geld is om les te geven. En dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Het definitieve rapport van de commissie die onderzoek heeft gedaan... naar de val van onderwijsgroep Amarantis wordt maandag gepresenteerd... En dan horen we ongetwijfeld ook de reactie van de minister van Onderwijs. In Zuid-Frankrijk heeft een woedende buurman vier mensen neergeschoten. Drie van hen raakten zwaar gewond. Ze werden door meerdere kogels getroffen. De schietpartij was in het dorp Sette bij Montpellier... waar de benedenburen van de Schutter een verjaardagsfeest hielden. De man van 49 ergerde zich aan het lawaai... en besloot om twee uur s'nachts in te grijpen. Hij stormde met een wapen de flat binnen en opende het vuur... En na zijn daad gaf hij zich over aan de politie. Een speler van de American Football Club Kansas City Chiefs... heeft zichzelf doodgeschoten tijdens een training. De politie heeft niet bekendgemaakt om wie het gaat. Volgens de Amerikaanse sportzender Fox schoot hij eerst in de buurt van het stadion zijn vriendin dood. Daarna liep hij naar de training waar hij zichzelf met een pistool doodschoot. Dat gebeurde voor de ogen van de trainers. Dit is het nos journaal. Martijn van Bik. Het verzekeringsconcern Delta Lloyd gaat per jaar 4 tot 5 procent van de banen schrappen. Er werken nu 5400 mensen bij het bedrijf... en dat is al een kwart minder dan vier jaar geleden. Volgens de bestuursvoorzitter heeft de inkrimping niets te maken met de economische crisis. Weggebruikers hadden vorige maand minder last van files, zegt de ANWB. De fileswaarte, dat is de lengte maal de duur van de files... was ruim 40 procent lager dan het gemiddelde van de afgelopen zes jaar. Vooral overdag waren er veel minder files. Dat komt volgens de ANWB onder meer doordat het vaker goed weer was. Eerder zei Rijkswaterstaat al dat mensen midden in de files staan, doordat op veel plaatsen wegen zijn verbreed. Het lijkt erop dat het internet in Syrië weer werkt. Inwoners van Damascus hebben dat laten weten aan verschillende media. De internetstoring leidde de afgelopen dagen en ook vandaag nog tot problemen, zag verslaggever Lex Runderkamp aan de Turk-Syrische grens. Dit is de derde dag van de internet-blackout in Syrië. Ik rijd nu in de auto naar de grens om uh, verder te kijken in Syrië wat uh, de gevolgen ervan zijn. Maar ik ben onderweg met Ali el-Ghalaf. Hij heeft goede contacten binnen het Vrije Syrische leger. Hij werkt met de BBC, andere internationale media. En ik werk ook al een tijd met hem. Met de mensen, zou ik zeggen dat er veel mensen zijn die het internet communiceren. vragen over hoe de is en hoe hun relatives zijn. Uh, aan de ene kant uh, heb je de gewone burgers in, in Syrië. die er erg onder te lijden hebben dat het internet niet werkt. Omdat men hier uh, er een gewoonte van maakt. om meerdere keren per dag aan familieleden te laten weten waar je bent in Syrië. Uh, of het goed met je gaat. En ook om vragen te stellen aan je familie: van Goh, in jullie dorp. Ik hoor dat de gevechten zijn. Zijn jullie oké? Okay. Dus het, is een, het, het heeft een hele belangrijke sociale taak dat internet en dat is nu weggevallen. The side, which is about the, how does the FSA they've, they've introduced lot of methods to, to contact each other or to stay in touch between them. De militairen hebben iets minder te lijden volgens uh, Ali van de internet blackout, omdat ze al langer gewend zijn om te werken met walkie-talkies... Met, uh, met, met korte golfradio's en tegenwoordig vooral ook met satelliettelefoons en schoteltjes... waardoor ze ook zonder het hele netwerk van Syrië in staat zijn om het internet te bereiken. Ik ben nu in het dorpje Rehanli, vlakbij de grens, bij een uh, huis aangekomen... waar een man zit die een soort knooppunt is in de communicatie... tussen het Vrije Syrische leger in Syrië en de buitenwereld... Hij is zelf het grote voorbeeld van die, die impact van het gebrek aan communicatie... ...want hij weet al de hele tijd niet wat zijn broer en zijn zus en zijn familie uh, in Syrië allemaal meemaakt. 80% op de mensen, 20% op de jishar. De impact van het implementeren imposing the internet blackout is 80% affecting de civilians en 20% affecting de FSA. Okay. But he has some contact with the FSA. So ja, the, the, the, the... The, does he get some news of what's going on in Damascus? Does he know the latest? Het uh, uh, westelijke deel van de luchthaven van Damascus, daar wordt gevochten of is in handen van het vrije Syrische leger. Dat is het laatste nieuws, zegt hij. Thank you.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 Flessen drank smelten en beschadigen de vloer van de oven. En de accu's in mobiele telefoons exploderen. Het is volgens de woordvoerder een landelijk probleem... waar tot nu toe weinig over wordt gesproken. Sport. De Nederlandse schaatsers hebben in Astana in Kazachstan ook de tweede wereldbekerwedstrijd ploegenachtervolging gewonnen. Jorrit Bergsma, Koen Verwij en Jan Blokhuizen... bleven de Koreaanse formatie maar net voor...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 Na zijn zegen in de vorige wereldbekerwedstrijd... is hij toch niet ontevreden over zijn race. Maar goed, ik rijd mijn tweede wereldbeker uh, na mijn de droomdebiet. Dus eigenlijk de derde pas bij de senioren internationaal. Wordt gewoon achtste wit op tien binnen een seconde van de winnaar. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon wel tevreden. Op de vijf kilometer bij de vrouwen... ging de overwinning naar de Tsjechische Sablikova. Diane Valkenburg werd vijfde. En ze vond dat ze een prima race reed. Ja, goed. Ja, het was gewoon echt uh, een goede race. Dat kan nog wat beter.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 Bij de AWB zit Dennis Mooij. Goedenavond. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht zijn werkzaamheden tot maandagochtend vroeg. Tussen Woerden en de Meren zat 5 kilometer file. En verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt het beste om via Amsterdam. En verkeer vanuit Rotterdam kiest het beste de route via Gorkum. A12 richting Rotterdam tussen Delft en Berko en Roderijs 3 kilometer. En bij Rotterdam op de A16 in de richting van Breda... staat op de parallelbaan bij de afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer. In het noordoosten van Groningen is er een ongeluk gebeurd op de m 3 30, de weg tussen Appingedam en Eemshaven. Bij Spijk is de weg in beide richtingen dicht. En dan nog de hoofdpunten van het nieuws. Strijders van de rebellenbeweging M23 zijn vertrokken uit de congolese stad Goma. Verbazing na berichten over zelfverrijking, financieel wanbeleid... en een angstcultuur binnen de onderwijsgroep Amarantis. En verzekeringsconcern Delta Lloyd gaat per jaar 4 tot 5 procent van de banen schrappen. Er werken nu 5400 mensen bij het bedrijf.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Marciaal Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond. welkom bij Pavlov, het Radio 1 programma over het menselijk gedrag. In een wereld zonder emoties zouden we niet weten wat anderen beweegt, wat ze van ons willen en wat wij van hen kunnen verwachten. Hoe we met onze emoties anderen beïnvloeden, bewust of onbewust... onderzoekt Gerben van Kleef, die onlangs hoogleraar sociale psychologie is geworden... aan de Universiteit van Amsterdam. Straks praten we met hem over hoe leidinggevenden hun emoties kunnen gebruiken... om personeel zo goed mogelijk te laten presteren. En we hebben live muziek van Tim van Doren. Hoe maak je van een probleem een mogelijkheid? Dat is een vraag die Bertolt Gunster zich nou, of dagelijks uh, bezighoudt. Hij is de grondlegger van het omdenken. En dat is een manier van denken waarbij je een probleem niet meer als een obstakel ziet. maar als het vertrekpunt voor een oplossing. En in Pavlov past hij dat omdenken toe op het nieuws van deze week. Um, uh, Bertolt, um, geef eens een voorbeeld van uh, omdenken. Um... Nou, het meest simpele voorbeeld van omdenken. Trouwens, het moet niet zo vervelend zijn, maar het gaat niet om van een probleem een oplossing te maken. maar van een probleem juist een nieuwe mogelijkheid. En dat is een cruciaal verschil tussen die twee. Maar dat zou een dingen. oplossing kunnen zijn? Nee, een oplossing is een oplossing. Oh, ja. En die lost het probleem dan op en dan is het binnen vanaf en dan is het klaar. Een nieuwe mogelijkheid betekent dat er daadwerkelijk een nieuwe situatie ontstaan is. Oké, okay. nou geef daar dan een voorbeeld van. Ja. Alsjeblieft. Nou, het meest ja. simpele voorbeeld van omdenken. Um, en ook wel heel helder vind ik om goed uit te leggen wat het, uh, wat het precies is, is uh, gaat over uh, fietstochten in Groningen. in Groningen en er waren niet zulke populaire tochten want uh, ja, platteland, wind tegen, gedoe dus wat hebben ze in Groningen bedacht? Ik vind het echt uh, briljant. Ze bestaan echt, zogenaamde wind mee, fietstochten. En uh, hoe werkt de wind mee, fietstochten? Nou, iedereen verzamelt uh, op een afgesproken plek. Hè, dat ligt vast, zoals normaal. Alleen voor elke windrichting is er dan een tour voorbereid. Er wordt er eentje van die dag gekozen. Iedereen laat zich naar het eindpunt waaien... en wordt daar dan met bussen, met fietsen al teruggeven naar het beginpunt. En het mooie van het voorbeeld is dat... wat eerst dus een probleem was, de wind, daar uh, ja, last van... opeens wordt dat dus een nieuwe mogelijkheid. En... Uh... Maar hoe gaat dat omdenken dan precies? Ja, dat is heel ingewikkeld. Dat is niet makkelijk. Nee. Nou, omdenken begint ermee dat je ja zegt tegen een probleem. En met ja zeggen tegen een probleem bedoel ik... dat je stopt het op te willen lossen, weg te willen werken of te reduceren. Maar dat je accepteert dat dingen zijn wat ze zijn. Dat sommige dingen onveranderbaar zijn. Zoals de richting van de wind onveranderbaar is. Dat je daar ja tegen zegt in plaats van ja maar. En dat je vervolgens nadat je van het probleem een feit gemaakt hebt kijkt of je van dat feit dan een nieuwe mogelijkheid kunt maken in plaats van te streven naar een oude oplossing. Maar een ja, maar, nieuwe maar betekent mogelijkheid. nee. Nee, ja, maar betekent nee betekent nee en ja, maar betekent ja maar. Ja, maar, wat maar je dan? verzet je. Ja, ja, maar is, ja, maar is uh, dat je niet in het reinen komt met wat is. Je, je hebt daar, je voelt je daar onhandig bij. Je wil het ergens wel en je wilt het ergens niet. Hè. Dat is jouw ja, nee is gewoon nee. Ja, maar betekent dat je de, de, op de een of andere niet mee overweg kunt. En door daarmee te stoppen, door van een ja maar een ja te maken... maak je van een probleem een feit, een gegeven. Een gegeven. En dat is makkelijk gezegd, want met al onze emoties... wat dat betreft zit er aardig een overlap met, uh, met uh, Gerber. Met al onze emoties verzetten we ons tegen een probleem. Je wil van een probleem gewoon dat het er niet is. Je wil dat het weg is. En uh, want je hebt uh, de, de actualiteit uh, voor ons bijgehouden deze week. Uh, uh, kom eens met een voorbeeld van, uh, uh, uit de actualiteit van deze week. Nou, ik wel, welke ik wel aardig vond is de Noord-Zuidlijn. Ik las ze toevallig vandaag, na 2,5 jaar graaf is die voltooid. En denk je, hoera, klaar. En dat is ook zo, hoera. Of tenminste, het graaf is dan klaar, er is ook hoera. En um, het voorbeeld wat ik nu ga geven is een beetje een fictioneel voorbeeld. Maar ik vind de lijn van denken wel leuk. De Noord-Zuidlijn is natuurlijk een enorm pijndossier geweest. Uh, groot probleem. Maar wat heel leuk is om te beseffen is dat um, de Sagrada Familia... en die kerk in Barcelona is nooit afgekomen. Nee. En die is nog steeds niet af. Er zijn wel voorspellingen dat hij ooit afkomt. Maar eigenlijk is het heel jammer als hij afkomt. Want de grootste bezienswaardigheid van de stad Barcelona is een kerk die niet af is. Ja. En de grootste bezienswaardigheid van Pisa is een toren die scheef staat. Dus hoe leuk zou het Pisa zijn met een rechte toren, toch? Maar ik ja. kan toch niet zeggen hoe leuk zou Amsterdam zijn met een metro nee, die niet ik, werkt? Ik, daarom zeg ik dat het een functioneel vulbad is. Ja. Uh, maar de gedachte dat je het, het bouwen van de metrolijn en het gedoe daaromheen... dat je daar niet alleen maar als een probleem, maar in theorie... dat ben ik natuurlijk helemaal met je eens... maar dat je in theorie er ook op een lichtvoetige manier om zou kunnen gaan... vind ik een aangename gedachte. Um, maar uh, uh, uh, want het, het gaat dus eigenlijk gewoon om een andere manier van denken. Ja. Je, je, ja. Uh, je volgt niet het geijkte patroon... Uh, maar je probeert eigenlijk een andere invalshoek te vinden. Ja, klopt. Ja. Maar kun je daarmee alle problemen oplossen? Of, uh, nou, oplossen was dus niet goed. Nee, maar kun je voor alle problemen... <laughs> en een beetje en de schoolstoel van we... de leermeester. <laughs> ja. De schoolmeester. Uh, de Dalai had er een geweldige uitspraak over. Hij zei, als je een probleem niet kunt oplossen... Nou, hoef je ook geen zorgen te maken. En als je het wel kunt oplossen, hoef je ook geen zorgen te maken. Dus problemen zijn oplosbaar, prima. Lossen op. Sommige problemen kan je helemaal niks mee. Nou, de, de, de, de, de, ja, ik kan de wereldeconomie in mijn eentje niet redden. Het file problemen kan ik in mijn eentje niet oplossen. Dus sommige problemen zijn te groot, te complex. Dus ja, dan kan je niet veel meer doen dan de dingen te accepteren zoals ze zijn. En dan blijven de problemen over, die zijn ondenkbaar. Daar kun je dus door op een andere manier naar te kijken... ...een nieuwe mogelijkheid mee creëren. nou Daar heb ik er duizenden van verzameld, daar kan ik een uur over vertellen. En het leuke is dat die voorbeelden alleen maar ontstaan... ...door met het probleem mee te bewegen. Maar hoe, hoe kunnen we dat leren? Dat, dat, dat een probleem te accepteren... Mm -hmm. ...het is er nou eenmaal, daar moeten we nou verder... ...maar niet moeilijk over doen. Gewoon, dat is er. Ja. Maar hoe kunnen we leren om daarop met een andere manier mee om te gaan? Maar door ten eerste te beseffen dat een, proble een probleem lijkt één ding. Er komt een, een beer in je kamer en een probleem. Zo, zo voelt dat toch? Beer is probleem. Alsof het één ding zou zijn. En dat voelt ook zo, dat voelt ook als een bedreiging een beer in je kamer. Ik zou dat niet prettig vinden. Mm. Maar het voelt als een bedreiging omdat het feit beer in kamer... pas gecombineerd met de wens in leven te blijven... die <coughs> twee samen, gezondheid... Die twee samen leiden tot de ervaring probleem. Dus een probleem is altijd een subjectieve ervaring van feiten in de wereld om je heen... die tegenstrijdig zijn met wat je wil. Nou, als je dat in gaat zien, dan ben je al heel en de weg naar een grote bevrijding. Namelijk, de wereld is vaak niet te veranderen, maar wat jij wil wel. Wat jij wil wel, daar heb je wel invloed op. Bovendien word je bewust van het feit dat je heel veel problemen ervaart... omdat je blijkbaar dingen wil. Blijkbaar wil je bepaalde dingen. Ja, maar dat maar is interessant. Ik, beg ik begin de draad nu toch kwijt te raken. Dat geeft niet, ik kan het ook samen... Wat, uh, nee, maar er is een probleem. ja. Noem maar eens, geef eens een voorbeeld. Nou ja, ik, ik zit nu te denken: Obama, he, die moet uh, uh, meer, uh, die moet bezuinigen. Mm -hmm. Die wil de belasting verhogen. En de Republikeinen hebben daar totaal geen zin in. Mm -hmm. Dat is tamelijk lastig voor een president als hij een partij in, de, uh, in, de, in het congres heeft die mm -hmm. niet mee wil werken aan zijn plannen. Ja. Hij zal dat probleem echt wel erkennen, neem ik aan. Mm -hmm. Dat is een probleem. Ja. Maar nu moet hij gaan omdenken. Ja? En dat lijkt me... Nu zei je, ja... Dat, dat, dat, dat, jij wil iets anders dan dat het probleem... doet, zeg maar. Nou, hij heeft een probleem. Hij, als ik jou volg, het probleem is dat hij wil bezuinigen... maar anderen niet en die hebben de macht. Die hebben niet de absolute macht, maar kunnen wel blokkeren. Ja, dan heb je een probleem. Ja. Ja. Nou, als je, als je dat op een omdenken manier zou benaderen... dan zou je eerst kijken naar nou, wat, is, wat is een gegeven, wat kan ik niet veranderen. Nou, Als het zo is dat de stemverhouding zo is dat je per definitie zult moeten samenwerken... om gedaan te krijgen wat je wil... zoek dan een inventieve manier om samen te werken... en kijk of je iets kunt bedenken waarbij de partijen misschien beter van zouden kunnen worden. Ik zeg niet dat dat lukt. Ik zeg alleen dat het accepteren van het gegeven dat je blijkbaar jouw idee niet zomaar door kunt duwen... dat je het daarmee zult moeten doen. En ik, wil niet, ik zeg niet dat het leven leuk is. Ik zeg niet dat het leven makkelijk is. Nee, dat... Ik zeg alleen dat als je daartegen verzet... als je doet alsof je de macht hebt... dan heb je echt een probleem. Ja, ja maar met het tegenwind voordeel, uh, voorbeeld uit Groningen... dan wordt die wind je vriend. Mm -hmm. Ja. En dat, je... dus als wij, en dat zie je in de politiek toch ook heel vaak gebeuren... dat partijen uh, verbindingen aangaan. Dat lukt niet altijd, maar het mooiste in politiek wat er kan gebeuren... is dat partijen dingen bedenken waarvan ze denken... dat is niet een soort waterig compromis, maar misschien worden zowel jullie als wij er allebei hm. inhoudelijk wel beter van. En dat lukt vaak niet, maar als dat lukt is dat natuurlijk prachtig. Geldt dat voor alle problemen? Kun je alle problemen omdenken? Ja, als je, als je ermee bedoelt dat je er echt een nieuwe mogelijkheid mee kunt maken... Uh, niet meteen. Het is echt, dat is een ingewikkelde vraag. Die ook met, eh, mensen vragen mij bijvoorbeeld... wat als ik mijn partner kwijtraak? Dat, dat is natuurlijk ja. verschrikkelijk. Of je kind, dat is zo erg. En dan ga ik niet zeggen van... hoera, tjaka, zie er een nieuwe kans in. Er staat ruimte voor iets nieuws. Dat, zo, daar ben dat ik natuurlijk, is een verlies. Ja, dan dat mag is gewoon je wel ja maar zeggen, toch? Ja, je mag wel ja maar zeggen. Maar die ja maar is zinloos. Want als iemand weg is, is die weg. En hoe erg dat ook is. Ja, het maar wat je kunt en doen, en rouw heb je wel even tijd nodig. Zeg dan ja. Tegen die pijn. Het is er. Ja. En ja, je hebt ja maar zeggen tegen dat het gebeurt. Oké, okay, dat kan me voorstellen. Goed, je, je, je, je kind... Ik, nee, ik, ik, ik, ik, als je je kind verloren hebt door bijvoorbeeld een ongeluk. De ja. chauffeur heeft niet goed opgelet. Ja. ja. Dan kan ik me toch wel heel goed voorstellen dat je heel... Ja maar, als die man toch gewoon geremd had voor dat zebrapad. Ik noem maar wat. Hè? Ja. Dan zou ik zeggen, maar zeg dan niet ja maar tegen die man, maar zeg ja tegen dat je daar heel boos, accepteer dat je daar heel boos over bent. Mm -hmm. dat, is, dat is toch logisch, Daar zeg ik, dat is prima. Ja. Maar je, je kan boos zijn, je kan verdrietig zijn, je kan, er kan van alles met je gebeuren emotioneel. Maar wat er ook met je gebeurt, als je kind er niet meer is, is je kind er niet meer. En dat doet verschrikkelijk pijn. En je kan pas in het leven verder, als je dat, dat accepteert. En dat dat kan betekenen dat je de rest van je leven pijn blijft voelen. Ik zeg niet dat de pijn daarmee over is. Maar wat ik wel wil zeggen, en daarom is dit toch een inzichtrijk voorbeeld... zolang je er heel erg boos over bent en je wilt dat het eigenlijk niet had moeten gebeuren... is de vraag of je eraan toekomt om echt te voelen hoe pijnlijk het is. En of je met, met, met het goede vraagstuk bezig bent. Is het goede vraagstuk dat je heel boos bent ja. en dat die man vervolgens moet... dat kan, kan zijn dat dat moet gebeuren, dat je het ook echt ethisch vindt doe dat dan. Maar als, als je voortdurend bezig bent met die man die dat niet had moeten doen, en dat weer houdt je ervan om de pijn te voelen, wat natuurlijk het, wat het hoofdvraagstuk is, hoe erg het eigenlijk is, dan weet ik zeker dat, het, dat je veel langer blijft modderen en, en, en de B bezig blijft hm. het dan kost gewoon het te voelen hoe wel even, het is. Het kost natuurlijk wel even tijd. Het blijft misschien wel de rest van je leven zijn. ook even tijd om te, om te ervaren dat dat de situatie is zoals die is. Ja, maar dat hebt... is een van de allermoeilijkste dingen die er zijn. Maar dan, ja, dan, dan absoluut. Heb, je, heb je ja gezegd tegen die pijn... maar mm -hmm. dan ben je nog niet aan het omdenken, toch? Want ja zeggen tegen het probleem is uh, stap één. Ja, het was ja en... Ja, dus ja, ja. Uh, als je van een probleem een feit maakte... Uh, Laten we het even bij dit tragische voorbeeld houden. Het is ja. een heel heftig voorbeeld... dus ik hoop dat we dat met enige intellectuele afstand kunnen blijven benaderen. En zolang je er tegen verzet dat het niet had moeten gebeuren... En je leeft nog eigenlijk in de wereld dat je kind er nog zou zijn... of je geliefde. Dat, dat schiet niet zo op. Want het is namelijk zo. En door er ja tegen te zeggen... te voelen wat het met je doet... Uh, te beseffen hoe verdrietig je bent... Mm -hmm. gebeurt er. Tegelijkertijd is het tegelijkertijd heel erg mooi op een bepaalde manier. Want de pijn over het verlies van iemand... is namelijk de spiegel van hoezeer je van iemand hebt gehouden. Als je heel erg van iemand houdt, doet het heel erg pijn. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. En het zou heel raar zijn als wij mensen niet zouden mogen rouwen... of niet heel erg veel pijn zouden mogen voelen. Want daarmee zouden we zeggen dat we niet van mensen zouden mogen houden. En dat doen we. Dus pijn is een hele, vind ik, hele mooie emotie. Het is een spiegel van liefde, van, van verbinding voelen. En... Um, uh, Marte Reuling zei een keer een geweldige zin, die was haar partner kwijtgeraakt... en zei allemaal mensen troosten me van mij meid en uh, zetten hem op. En zei, Ik vond het allemaal verschrikkelijk, ik vond het allemaal klef. Vond het allemaal... Dat vind ik ook. Als ben... En ze zei, er één vriendin van mij die gaf misschien wel de meeste troost... die was ook haar, haar man verloren. En ze zei tegen mij, hij doet zo verschrikkelijk veel pijn... dan gaat de rest van je leven nooit meer over. En ze zei, en dat gaf mij troost. Dat gaf mij troost. Ze kon daarna leven met de pijn. En hij was er. En voor haar betekende de pijn dat ze van de man had gehouden... Okay. dat hij heel belangrijk voor haar was... En hij kreeg haar man niet terug. En ze, ze werd daar niet meteen vrolijk van, van wat er gebeurd was. Maar het hielp haar om dus... een stap verder te kunnen gaan zetten. Maar dit is dan stap 1 van het omdenken? Dus stap het 1 is het accepteren van het de de Als het wat waait, is, waait is... Als iemand dood is, is okay, het Oké, Maar wat is dan waait. stap 2? Dat je van daaruit een volgende stap kunt zetten. En als we bij dit voorbeeld blijven, wat is die volgende stap dan? Dat zou kunnen betekenen dat, dat ze de conclusie trekt... dat de, elke dag gaat ze pijn voelt dat het de spiegel van liefde is. En dat, is dat, dat ze een hele welkome ervaring zou kunnen... Interpreteren, niet voelen. Het nee. voelt onmenselijk, maar interpreteren. Bijvoorbeeld. En dat is voor ieder persoon en elke situatie is dan verschillend. Ja. Is er ook een stap drie? Nee. Komt er weer een nieuw probleem? Denk je dat veel om? Ik oh vind ja. ja, twee wel genoeg. En, want, uh, uh, je hebt nog meer voorbeelden volgens mij. Ach, duizenden. Dit, dit zijn hele heftige voorbeelden. Ik heb ook hele leuke, gezellige voorbeelden. Doe ze een uh, Doe eens een gezellig voorbeeld. Ik even aan, aan even draaien. Welke zal ik geven? Nou, welke ik heel leuk vind. Uh, Diederik Stapel is ook een ontzettend nieuws geweest. Diederik Stapel rond uh, fraude. En, uh, maar daar kun je ook hele leuke situaties mee bedenken. Um, bijvoorbeeld bij een... Het dit ken ik als een broodje-aap bij een Albert Heijn overslagbedrijf uh, was een man, een man te zijn... die uh, eigenlijk twee banen naast elkaar had. Die hing zijn jas op de stoel en dan ging hij ergens anders ook werken. Niemand had dat door. Tot zijn betrapte. Nou, betrapt van fraude. Groot probleem. Had twee inkomens naast elkaar. Ze hebben hem alleen niet ontslagen, wat ze tegen hem gezegd hebben. We houden je in dienst, je gaat voor ons terugverdienen wat jij ons gekost hebt. In je huidige functie gaat het nooit lukken. Dat geeft niet, we richten voor jou een nieuwe afdeling op. We laten je datgene doen waar je goed in bent. We richten een afdeling fraude op. Ga op zoek naar mensen die hetzelfde doen of iets vergelijkbaars als wat jij jarenlang hebt gedaan. Die ontslaan we dan en dat schijnt hem dan een tiental fout gelukt te zijn. Dus de relatie naar Diederik Staap, als hij iemand is die natuurlijk goed weet hoe je van binnenuit de zaak kunt oplichten, zou je kunnen zeggen. Is het, ja. Diederik Stapel? Ja. Dus waarom, zoals bedrijven, hackers niet in dienst nemen... om de systemen te beveiligen, zou je Diederik Stapel kunnen uitnodigen... van, nou, denk eens met ons mee. Hoe kunnen we het systeem van de wetenschap beveiligen tegen mensen zoals jij? Je hebt... Uh over dit hele omdenken heb je een aantal boeken geschreven. Ik heb een groot deel gelezen van je boek Ik ben oké, okay, je bent een sukkel. Ja. Ik ben oké, okay, jij bent een sukkel. Ja. Wat erin daarvoor komt, is dat je, dat je daarin probeert ons te overtuigen... dat je, eh, dat je een ander gedrag moet spiegelen. Mm -hmm. Leg dat eens uit, hoe dat werkt. Ja, dus, met spiegelen bedoel ik... mensen kennen dat misschien als een, als een, vanuit ja. Dat Als je iemand maar nadoet dat hij een auto koopt. De grap is dat het ook zo werkt, blijft het onderzoek. Uh, maar met spiegel bedoel ik veel meer dat je op basis van je gedrag laat merken dat je de ander ten liefste accepteert zoals hij of zij is. Ja. En dat je eigenlijk zou kunnen zeggen in terminologie, terminologie van het omdenken dat je ja zegt tegen de ander. He, als iemand verdrietig is, onze neiging is dan om de ander te troosten. En, uh, maar mee verdrietig zijn is misschien wel de beste troost die je kunt geven. Wees gewoon mee verdrietig. Als iemand en kan je boos je dat is. dat bij iedereen. En wij doen het al. We doen het de hele tijd. Het blijkt uit allerlei onderzoek dat we de hele tijd spiegelen. Als er iets is wat wij mensen, wat, wat zoogdieren sowieso, hoge zoogdieren doen... is het het spiegelen van emoties. Dolfijnen doen het, paarden doen het, van gedragingen. Mm -hmm. um, dus dat hoeven we niet te leren? Nee, we hebben het ons afgeleerd. We moeten alleen erop vertrouwen Over. dat we het heel vaak doen... en beseffen hoe belangrijk het is dat doen, hoe, hoe mooi en ja, maar schoon... Als je, als je nou iemand, een collega hebt met wie je absoluut niet uh, door de één deur kan... die je hmm. gewoon die? vervelend vindt, moet ja, je dan, ja. dan toch denken... Maar het is een schat eigenlijk. Nee, moet je, je moet sowieso van mij niks denken. Nee, maar, maar goed, ik moet daar wel in liefde accepteren. Nou, is heel dat leuk. is wat ik hier lees ja. in jouw boek. Ja, het is heel leuk om juist bij mensen waar je aan ergert, die je irriteren, om juist bij die mensen te kijken, hoe zou het nou zijn als ik me nou eens in hen verplaatst? En dan kan het nog steeds zijn dat je irritant, dat je mensen nog wel irritanter vindt dan je vond. Dat kan, hè? Ik zeg niet dat je met iedereen mm -hmm. aan vrede sluit. Maar wat ik wel nog zeggen is dat je door in de wereld van de ander te stappen, te voelen wat de ander voelt, en dat ook oprecht te proberen, in negen van de tien gevallen tot de ontdekking komt, dat en dat, dus de anderen, je dat je is de Je inleven in de ander. Ja, gewoon je inleven. En dan niet door naar te kijken. Door een soort door een laboratoriumachtige situatie. Door zo'n ruit zoals psychiaters dat doen. Om de ander te beoordelen. Maar door je lichaam en je, je hele gestel in dezelfde fysieke positie te brengen. Voel je, gebruik je eigenlijk je lichaam als onderzoeksinstrument. Als uh, instrumentarium Voel je veel beter wat de ander voelt. en dan in Maar van ga het je dat in... gedrag dan imi imiteren van de ander? ja Maar we doen dat al. Maar wat schiet je daarmee op? Daar heb ik een heel boek over geschreven. Dus ik heb de onderzoek zelf gedaan samen met de Universiteit voor Humanistiek in, in Utrecht. Utrecht ja. Mensen die spiegelen komen over als intelligenter. Als wilskrachtiger, als ambitieuzer, als vertrouwwekkender. Een hele scala aan... aan, nee. je, aan, aan, aan positieve... Positieve belevingen. Dus als jij iemand anders spiegelt, schiet jij daarmee zelf mee op. Dat hoef je niet te doen. Je hoeft nee. niet te spiegelen. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar, maar als je dan een hele vervelende collega hebt. Ja. Je, ik kijk jou aan, aan Henk en dan nee, dat bedoel ik niet mee, Henk is niet vervelend. Nee, nee, niet helemaal altijd. Niet. Nee, hij ja, heeft ook leuke kanten. Ja, hier. Maar hè, uh, stel, er is een, uh, een, een collega waar je uh, een hekel aan hebt. En je ja. gaat spiegelen. Ja. Um, uh, nou, dat, dat, daar zou ik niet echt 1, 2, 3 zin in hebben, denk ik. Als nee. ik iemand echt niet leuk vind. Ja. Maar als ik dat dan toch doe. Ja, maar zou ik wat schie ik daar dan mee op? Dat je verplaatst in iemand waar je tot dan toe alleen maar tegenaan had gekeken. En misschien nogmaals kom je tot de conclusie. Dat als jij je echt in iemand anders verplaatst, je, in die wereld wil ik eigenlijk niet zijn. Ik vind dat onprettig. Nou prima. Alleen heb je dat niet gebaseerd op een observatie of een mening, maar een serieus onderzoek. Je hebt je echt in iemand verplaatst. Maar maar, als ik durf je te garanderen, in 9 van de 10 gevallen, dan denk je goh, eigenlijk als je het vanuit het perspectief van die ander bekijkt, valt het eigenlijk allemaal wel mee. Steek, dus het zou, oh, het zou ook kunnen dat die vervelende collega uh, zich spiegelt aan mij? Dat gebeurt ook al, ook, al, ook al vanzelf. Ook dat gebeurt al de hele tijd. Maar de bedoeling is dat je die ander beter gaat begrijpen... en daardoor tot een betere samenwerking komt. Of een betere de, verhouding. Als je dat wil. Nee, maar niks moet. nogmaals. Nee, kijk, maar je doet het kan, het niet zijn, voor... kan zijn dat je... Nee, kan nee, zijn maar, dat je nee, maar niet spiegelen is net nee, zo belangrijk Bertolt, als... Je gaat niet een boek schrijven als je, als je daar niet een bepaalde bedoeling mee hebt. Je wil toch... Dat het beter wordt op de wereld. Dat we het nou, ik, leuker met elkaar ik, hebben. Ik beschrijf effecten die spiegelen bij zich meebrengen. Ja. Maar als jij die effecten niet nastreeft, doe het dan niet. Nee, nee, maar dat goed, is wat goed. ik bedoel. We en proberen de de de ons de... nu even in jou te verplaatsen. Dus wat? Ja, je bent goed bezig. <laughs> ja. Hoogleraar uh, Sociologie Gerber van Kleef zit hier ook uh, aan tafel. Sociale Psychologie. Oh, sorry, wat zei ik nou? Sociologie. Ik zei... Oh, sorry, ja, Sociale Psychologie. <laughs> um, uh, uh, wat vind jij van het omdenken? Nou, ik vind het ik, met name ik vind het heel interessant. dat Het, het, raakt, uh, of het, heeft, uh, ja, het heeft raakvlakken met uh, iets wat we in de uh, emotiepsychologie noemen reappraisal. Dat is een technische term, dat wil zoveel zeggen als het herinterpreteren van de situatie. Uh, emoties komen voort uit de subjectieve interpretatie van een situatie. He, dus de, um, de treinvertraging. jij wil ergens op tijd zijn, dat is dus een probleem. Uh, en jouw subjectieve interpretatie van die situatie uh, leidt ertoe dat jij ja, je gefrustreerd voelt of boos wordt. Of uh, nou ja, dat je... Opgevolgd raakt, dat soort dingen. Um, Reappraisal of dat herinterpreteren van de situatie. Um, dat, dat wil dus zoveel zeggen dat je die situatie inderdaad, uh, je zou kunnen zeggen, accepteert zoals die is. En dat je hem, of dat je hem door een andere bril gaat proberen uh, te bekijken. En wat dan gebeurt, uh, is dat je andere emoties uh, gaat ervaren of geen emoties meer. Omdenken, dus? Ja, dus van, we hebben een voorgesprekje gevoerd. We hebben veel over overlap. Oké. Okay. nog ja. geen nog, nog <laughs> vraag, op. Nog één keer bij het spiegelen. Ja. Uh, je zegt, die mensen komen intelligenter over als ze dat doen. Gezaghebbender, ja. sympathieker. Bizar, ja. Yeah. Een hele scala aan uh, positieve effecten, ja. Nou is misschien uh, een, een semantische kwestie, maar komen over... of zijn ze het dan ook? Zijn ze ook echt aardiger geworden? De grap is dat in het contact ze op dat moment het ook zijn. Ja, omdat ze op, die manier, op dat moment op die manier zo ervaren worden... en dus dat effect op dat moment hebben en op de ander en, en op zichzelf. Die spiegelaar die zelf die voelt dat ook? Die voelt het ook, ja. Gerben. Ja, dat is wel ja. grappig, dat dit, precies dit blijkt ook uit mijn eigen onderzoek. Ik heb gekeken hoe, hoe macht van invloed is op <laughs> spiegelen van emoties. Word... Uh, en hoe dat vervolgens overkomt op een gesprekspartner. Dus we hebben gekeken naar uh, twee mensen die tegenover elkaar zaten aan een tafel. Uh, die, die hebben we gevraagd om elkaar hele verdrietige uh, geschiedenissen te vertellen. Over lijden van partners, relaties die werden uh, uh, verbroken, uh, pesten op, uh, op de universiteit, noem maar op. Nare, erge dingen. En wat bleek is dat um, de mensen de, het verdriet van de ander tot op zekere hoogte spiegelde. En naarmate ze dat meer deden, voelde die ander zich meer begrepen. Ontstond er meer uh, band, meer vriendschap. En gaf die, um, de, degene die het verhaal vertelde ook aan... dat hij uh, meer vrienden wilde worden met die ander. Dat hij die, die ander nog een keer wilde zien. Uh, en als die ander niet spiegelde of minder spiegelde... bijvoorbeeld omdat hij zich machtig voelde, uh, vonden wij... dan voelde die ander zich uh, ja, minder begrepen. Die had het gevoel dat hij tegen een muur zat te praten. En, uh, en dat, dat kwam dus niet verder. Nou ja, we gaan zo meteen uh, uh, verder met jou praten over uh, emoties. Uh, ik wil nog heel even zeggen dat de boeken van Bertolt Gunster... zijn uitgegeven bij Bruna Uitgevers in Utrecht. En daar zijn uh, een aantal titels. Ja maar, hè? Huh? Ik ben oké, okay, jij bent een sukkel. En zijn nieuwste boek, Lastige Kinderen, heb jij even geluk. We hebben muziek aangekondigd. En daar zit hij, een man met een pet op een gitaar. En hij heet Tim van Doorn en hij gaat zingen Old Man. En we horen bijna Bob Dylan als we even gaan luisteren.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 just to shoot it over here. Yeah, this moving thing I promise, son, it's scarier for me. That whole punk rock thing, I get it. Your pops are a Monk's fan since 87. But boy, you need to learn about blue color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 Let's carry a for me. Whoa, whoa. Let's carry a for me. Just like your dad and you'll find a pen in therm out just to shoot it over here Yeah this moving thing I promise son Yeah this moving thing I promise son it's scarier for me Tim van Doorn met Old Man hoorde u. En uh, volgende week, zaterdag, staat Tim in de finale van de Grote Prijs van Nederland in Paradiso. En meer muziek en meer informatie over Tim uh, zijn te vinden op zijn website timvandoorn.nl. Dit is Tot 7 uur Pavlov. En vandaag praten we in Pavlov met trainer Bertolt Gunstig... en met hoogleraar Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam... Gerben van Kleef. Gerben, eh, waarvoor je het over je specialisme gaan hebben? Onze emoties en hoe die onze omgeving, ons allen beïnvloeden. Eerst even over uw gevallen vakbroeder Diederik Stapel, eh, de voorzitter van de commissie... die deze week een rapport uitbracht over die fraude... pakte niet alleen hem aan, maar ook jouw vakgebied, hè, de sociale psychologie. Wat vond je daarvan? Ja, dat roept een hoop uh, emoties op. Ik, ik moet uh, er even bij zeggen dat het rapport vele malen genuanceerder is... dan de mediaberichtgeving eromheen uh, zou doen vermoeden. Ik heb het gisteren van A tot Z gelezen. Het goed, is een, in jouw vak komt er uh, vrij veel slordige wetenschap voor. Dat gegevens een beetje gemanipuleerd worden... Nou, zegt wel. Wat het rapport eigenlijk met name zegt... is dat dat in de on onmiddellijke omgeving van Diederik Stapel uh, voorkwam. En dat heeft heel veel te maken met, de ma met de, het feit... dat hij een soort uh, geïsoleerde onderzoeksgroep... voor zichzelf heeft weten te creëren. Wanneer heel weinig toezicht was door collega-hoogleraren... en andere hmm. senior-stafleden. Uh, en hij een beetje in zijn eentje uh, met Ayo's uh, zijn gang kon gaan. Ja, eh, maar eh, heb jij er... Dat is nu een jaar aan de gang, die kwestie. Wat heb je ervan gemerkt... Nou, heel veel. Het gaat er voortdurend over. Elk congres, elke vergadering gaat het er weer over. Want we zijn nu met z'n allen uh, in de sociale psychologie in, in Nederland... maar ook in, uh, eigenlijk in Amerika en overal elders ter wereld heel hard bezig... Uh, met nadenken over manieren waarop we dit soort fraude in de toekomst uh, kunnen beperken. Ja. Of voorkomen, idealiter. Ja. Heb jij hem gekend? Ik heb hem uh, vaag gekend. Ik zag hem af en toe op een congres... maar ik was niet, uh, niet heel close met hem. Nee, eh... Um... Ik had de indruk dat jij in je oratie... die je een aantal weken geleden hebt uitgesproken... bij je aanvaarding van je hoogleraarschap aan de Universiteit van Amsterdam... er een beetje een toespeling op maakte. Want in de slotpassage zei... ik, ik wil ook werken aan een goede theorievorming voor ons vak. Uh, niet te makkelijk meegaan met publicatiedrift... waarin opvallende resultaten verwelkomd worden door journalisten. Sexy onderwerpen. Geef eens een voorbeeld daarvan. Ja, nou ja, de voorbeelden die, die nu worden gegeven... van het onderzoek van Diederik Stapel bijvoorbeeld... Hè, van dat verhaal dat uh, vleeseters, hufters uh, zouden zijn. Ja. Wat ten eerste al inderdaad... Ja, je kunt kwalificeren als een sexy ideetje... waarvan ik me afvraag ja, welke theorie wordt hiermee ondersteund... of welk, welke grotere onderzoekslijn... Uh, wor, wor, uh, is hierbij gebaat en daarnaast bleek natuurlijk dat het uh, op gefraudeerde uh, frauduleuze data uh, berustte. Ja. Maar dat is een voorbeeld van onderzoek waarvan ik persoonlijk denk: ook als het wel echt was uh, uitgevoerd en wel echt had bestaan waarvan ik denk, ja, ik zit daar niet zo op te wachten. Volgens mij moeten we grotere vragen proberen te onderzoeken... fundamentele vragen proberen te onderzoeken... Uh, dan dit soort geinige uh, ideetjes. Merk jij dat zelf ook wel eens, dat er aan je getrokken wordt? Heb je niet een leuk uh, onderzoekje? Of, nou, ik merk het heel erg in, in de omgang met de media... dat ik uh, uh, op het moment dat ik één keer een, een studie deed... Die, uh, die, die je zou kunnen kwalificeren als, als meer sexy... dat dat meteen werd opgepikt. En wat Terwijl was dat? Dat ging over um, um, het feit dat mensen die normen overtreden, regeltjes aan hun laars lappen... door anderen als machtiger worden gezien dan mensen die zich braaf aan de regels houden. Aha. Wat overigens onderdeel was ook van een grotere theorie over de vraag uh, hoe, hoe, mensen, ja, hoe, hoe fraude en, en corruptie uh, ontstaat. Wat is de invloed van macht op fraude en corruptie? En hoe zijn fraude en corruptie van, vervolgens weer van invloed op, uh, op macht? Maar dat, dat, dat resoneerde heel erg in, in de media en werd heel erg uh, opgepikt. Um, we gaan het hebben over, uh, uh, over je specialisme, emoties en uh, de invloed van emoties. Op zich ook best een sexy onderwerp, lijkt me, toch? Nou ja, als ik moet afgaan op de, de media-aandacht, dan, dan weet ik het niet. Maar het, uh, de, de oratie heeft aandacht gekregen en het boek dat ik er eerder dit jaar over gepubliceerd heb, heeft ook veel aandacht gekregen. Dus Ik denk wel dat het, dat het raakt aan, uh, aan interesse van, uh, van mensen, ja. Wat, waarom fascineert het jou? Ik vind het heel erg interessant uh, om te, na te denken... over hoe mensen in het algemeen op elkaar reageren. Dat is ook de, eigenlijk de, de kernvraag van de sociale psychologie. Hoe beïnvloeden wij elkaar? Hoe reageren wij op elkaar? Hoe gaan we met elkaar om in sociale situaties? Uh, en, en mijn theorie is dat emoties daar een cruciale rol in spelen. Omdat ze andere mensen vertellen wat ons bezighoudt... wat onze drijfveren zijn. Uh, en op die manier uh, informatie verschaffen aan anderen... en andere mensen uh, beïnvloeden. Dus het gaat niet zozeer, ik ben verdrietig, dus ik huil... Um, dat het iets van mezelf is, maar ik, uh, ik, ik deel het juist met de reden eigenlijk. Ja, nou, ik kijk heel nadrukkelijk naar die tweede stap. Niet, het is niet per definitie mijn uitgangspunt... dat mensen hun emoties bewust uh, zouden delen. Heel vaak zijn we ons er niet bewust van dat onze emoties naar buiten sijpelen. Lekker zou je bijna kunnen zeggen door onze ja, non-verbale gedragingen... via ons gezicht, via onze lichaamshouding, ons stemgebruik. Vaak weten we niet eens dat we emoties uh, signaleren naar andere mensen... Maar soms ook wel. En sommige mensen kunnen daar, uh, daar heel goed um, uh, bewust uh, gebruik van maken. En er is uh, uh, uh, uh, een onderzoek gedaan met baby's. Dat uh, baby's um, die nog geen taal <kwijden> begrijpen. Dus dat zijn dan echt <kwijden> nog uh, van, die, van die kleine kruipertjes. Um, dat die wel al in staat zouden zijn om emotionele uitdrukkingen te begrijpen. Ja, absoluut. Ja, dat ze ze begrijpen, dat weten we sowieso. We weten ook wel dat pasgeboren baby's al veel meer letten op emotionele gezichten dan op neutrale gezichten. Sowieso meer letten op gezichten dan op enige andere stimulus. Wat al iets zegt over dat die baby onbewust waarschijnlijk verwacht, is zo voorgeprogrammeerd... dat het gezicht van andere mensen informatie geeft over de situatie. Over wat die baby moet doen. En het onderzoek waar u naar verwijst dat ik ook bespreek in, in dat boek... Dat, gaat over, dat is onderzoek uit de ontwikkelingspsychologie... Um, um, naar een fenomeen dat social referencing wordt genoemd. En dat gaat over hoe uh, baby's in dit geval gebruik maken van de emoties van bijvoorbeeld een ouder... om te bepalen of een situatie veilig is uh, dan wel onveilig. En in dit specifieke onderzoek wordt een baby dan op een uh, tafel geplaatst, op een glazen plaat. Uh, en die baby wordt aangemoedigd om naar de overkant van de glazen plaat uh, te kruipen... waar dan een, een speeltje uh, staat bijvoorbeeld. En halverwege die glazen plaat uh, verdwijnt de vaste ondergrond onder de, onder de glasplaat en zie je een afgrond. Maar het is een stevige, dikke glazen plaat... dus je kunt er gewoon overheen lopen... of in het geval van die baby uh, kruipen. Maar die baby die kijkt naar beneden en die ziet een afgrond. Dus die begint te twijfelen en denkt, wat moet ik nou doen? Kan ik veilig doorkruipen? Kan ik dat niet? En dan zie je dat die baby kijkt naar die ouder... aan de andere kant van die glasplaat. En als die ouder vriendelijk, uh, bemoedigend glimlacht... kruipt die baby bijna altijd over de plaat... En als die uh, ouder angstig kijkt, dan kruipt die baby zelden of nooit uh, over die plaat. En we hebben het hier over baby's van negen maanden... die dus al gebruik maken van de emoties Zo. van anderen... om te bepalen wat ze moeten doen. Dus die non-verbale uh, communicatie is uh, in ieder geval voor baby's al heel belangrijk? Ja. Maar hoe belangrijk is dat voor ons in ons verdere leven? Ik denk dat het cruciaal is. Tot op zekere hoogte kun je emoties op latere leeftijd substitueren met taal, omdat we natuurlijk taal leren spreken. En we kunnen ook onze gevoelens beter uitdrukken verbaal. Maar je blijft zien dat mensen voortdurend op zoek gaan naar de emoties van anderen. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat kiezers heel erg bewust op zoek gaan naar signalen dat uh, politici emotioneel zijn over dingen. Want dat is namelijk uh, objectieve informatie bijna... Uh, die, ze, die ze kunnen vertrouwen over... Ja, wil Rutte nou linksaf of wil hij nou rechtsaf? Wat hij zegt, ja, dat, dat, dat kan allemaal politieke strategie zijn. Maar waar laat hij zich echt emotioneel door meeslepen? Dat geeft heel veel informatie over wat iemand... Uh, dat daadwerkelijk... je dan ziet dat hij het meent? Ja, ja. Zijn emoties besmettelijk? Enorm, ja. Dus ik zat net ook bij dat spiegelen daaraan te denken... dat emoties zijn ontzettend besmettelijk. In hoeverre? Uh, nou ja, je ziet het overal al bij hele kleine kinderen. Je ziet het bij, uh, over de hele levensspannen heen. Je ziet het uh, tussen culturen. Um, je ziet het uh, met name als mensen elkaar vertrouwen... en elkaar aardig vinden in, in wat intiemere sfeer. Dan zijn emoties slaan makkelijker over van de een op de ander. En je ziet wat minder besmetting uh, in competitieve situaties. Dus uh, in, um, in, in sportwedstrijden of zo. Dan zie je bijvoorbeeld dat de emoties binnen een team zich heel snel verspreiden... maar dat de emoties niet tussen teams okay. uh, overslaan. Okay, ja. En uh, nou is het niet volgens mij in elke cultuur... dat alle emoties overal evenveel gewaardeerd worden. Boosheid ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Dus, uh, in Nederland is boosheid, uh, mits het als uh, terecht wordt gezien... Ja, relatief acceptabel. Uh, in de Verenigde Staten nog iets meer. Daar wordt het vaak als een teken van assertiviteit gezien. Uh, in Israël uh, is het nog veel uh, gangbaarder om boosheid te tonen. Uh, als mensen daar naar het ziekenhuis gaan, uh, naar, de, naar de eerste hulp... dan uh, blijkt het onderzoek dat eigenlijk... Die medewerkers van de eerste hulp verwachten dat de, dat de klant boos wordt... want het gaat niet snel genoeg en dat, dat zit gewoon in het script. Iedereen is altijd boos. Uh, maar in Japan bijvoorbeeld wordt, uh, wordt boosheid helemaal niet uh, gewaardeerd. Het wordt gezien als een, uh, ja, als een um, verstoring van, van de sociale harmonie... die daar heel belangrijk is. Dus groepen zijn daar heel belangrijk. De groep is belangrijker dan het individu. En iemand die boosheid toont, die, die plaatst zich in feite buiten de groep... vindt zichzelf belangrijker dat dan de, de groep. groep aan. Dat, dat is En de... dat mag niet. Nee. Eh, er wordt ook wel eens gezegd dat eh, het uiten van de emoties... een teken van zwakte zou zijn. Ja, nou ja het, het, zal, uh, het zal u weinig verbazen dat ik, dat, <lacht> dat, dat ik die suggestie uh, ver uh, van mij heb. Ik denk dat dat echt een achterhaald denkbeeld is. Uh, dat nog steeds wel helaas opgeld doet. In, uh, je ziet bijvoorbeeld in de managementliteratuur nog heel sterk... Uh, dat mensen uh, denken en vaak ook geleerd krijgen... dat emoties tonen een teken van zwakte is. En dat je een pokerface moet hebben. Dat je, okay. dat je niet mag laten zien dat iets je bezighoudt in feite. Dat je niet mag laten zien dat je enthousiast bent over iets of dat je boos bent of, of teleurgesteld over iets. En ik denk dat op het moment dat je dat soort emoties wegdrukt, wegreguleert... niet laat zien aan anderen, uh, dat je een hele belangrijke bron van informatie afsnijdt... waardoor andere mensen dus niet meer weten wat je nu eigenlijk wil. Dat is precies de bedoeling. Want als je die emoties toont, dan laat je je kwetsbare kant zien. Ja, ik ben het niet, niet mee eens dat emoties uh, kwetsbaarheid per se laten zien. Ik denk dat emoties menselijkheid laten zien en laten zien dat je uh, betrokken bent... Bij datgene waar je mee bezig bent. Als jij een bepaald doel haalt. en je toont je blijdschap daar niet over. of, of, of je doel wordt niet gehaald. En je, en je toont je teleurstelling niet. dan zal jouw medewerkers zo niet doorhebben. dat het je überhaupt bezighoudt. Maar je kan ja, toch ja. ook eigenlijk altijd op iets uh, uh, boos reageren? En dan. Dan, dan, word, dan word je ook niet meer serieus genomen, toch? Dan, dan nee, is nee, het nee, van, nee, klopt. klopt. Oh, dan heb je die driftkicken weer. Nou, ja, uh, nee, ik dan je moet gepast reageren. Timing is ah, heel erg belangrijk. een geweldig mooi voorbeeld van uh, Bill Clinton. Als, als ik mijn microfoon zonder open zag. Nee. Ja. <laughs> nee, er is een geweldig mooi voorbeeld van Bill Clinton... die in de aanloop van zijn verkiezingen geconfronteerd... met een vrouw waarvan de man werkloos is. En het gaat helemaal niet goed met die vrouw barst in huilen uit. Hij barst ook in huilen uit, omarmt haar. En dat is zo vaak herhaald. En dit, is, dit is een deel van zijn succes. Ja. Dat hij dat voelt. Ja. En dat hebben mensen gezien als een oprechte emotie. Zo hebben ze geïnterpreteerd. Ja. Maar is dus, dus even, even samenvattend, is, is het uiten van emoties... is de belangrijkste functie daarvan die communicatie? Dat, dat is mijn theorie. Dat is niet, niet iets wat, uh, wat per definitie breed gedragen is... maar ik ben die theorie nu aan het onderzoeken en ik probeer aan te tonen... dat dat inderdaad een primaire functie is van uh, emoties. Veel andere mensen zullen zeggen dat emoties alleen maar afleiden, in de weg zitten... Ja. Uh, en het, uh, het heldere denken vertroebelen. Maar ik denk echt dat dat een achterhaald idee is. En uh, ik probeer uh, aan te tonen dat emoties cruciaal zijn... in de communicatie tussen mensen. Maar, in, maar in je... voor jezelf kan het wel echt in de weg zitten, toch? Als je... Ja, hele heftige emoties kunnen, uh, kunnen in de weg zitten. En dan, dan kom je weer terug op dat idee van omdenken of die reappraisal. Je kunt hele heftige emoties ook uh, voor jezelf reguleren... en op zo'n manier ombuigen dat ze ook weer nuttig worden... voor, voor je eigen welbevinden. Uh, ja, voor jezelf een informatiebron. Ja, ja. En nou dan noemde Battles net uh, Clinton, hè, een leider, zeg maar. Uh, kunnen die hun emoties ook bewust inzetten? Hè? Absoluut uitgaan van de gedachte: onze emoties beïnvloeden anderen. Ja, ja een voorbeeld daarvan is uh, ook weer Clinton, maar dan Hillary uh, Clinton, die <laughs> in de aanloop naar de democratische voorverkiezingen van, ik geloof 2008 was het, toen zij tegen Obama uh, streed op een gegeven moment uh, geïnterviewd werd. En toen vroeg de interviewer: hoe houd je dat toch zo lang vol met die bus en dat toeren? En toen, zei, toen, toen begon ze een beetje te snikken. En toen vertelde ze, ja, ik eet elke dag pizza... en ik kom niet <lacht> meer toe aan, uh, aan, uh, aan fitness. En uh, ja, het is ontzettend vermoeiend. En nou, ja, toen, toen snikte ze een beetje. Maar dat, dat was zo'n uh, karakterbreuk eigenlijk... met hoe wij haar kenden. Iedereen kende haar als een ijskonijn. Ja. En daardoor werden die emoties... Van, maar de interpretatie van heel veel mensen... van spindokters en zo in politiek comment commentatoren was... Zij heeft nu ingefluisterd gekregen, toon is wat menselijkheid. Ja. Dus maar, zet het bewust in. Zet het bewust in. En hoe zien wij dat als het bewust is? Uh, in dit geval werd het door heel veel mensen uh, doorzien, of in ieder geval verdacht bevonden, omdat het zo'n uh, zo contrast was met wat zij uh, normaal deed. Uh, en ik, ik denk dat op het moment dat mensen er doorheen prikken en je ervan verdenken dat je uh, manipulatieve emoties aan het tonen bent. Dan werkt het heel vaak averechts, blijkt ook uit mijn eigen onderzoek. In je, in je reden geef je een prachtig voorbeeld... daar, daar zou ik het wel even met je over willen hebben... dat als je als manager boos bent omdat je team niet goed gepresteerd heeft... dat je heel goed moet inschatten de sociale intelligentie van die groep. Zijn ze in staat om zichzelf na te denken over hun eigen prestaties? En jij zegt, als ze dat kunnen, werkt boosheid. Als ze dat niet kunnen dan kan je beter maar vriendelijk zijn. Ja, ja de leg dat eens uit. Ja. ja, Wat wij vonden in dat onderzoek is dat uh, medewerkers of volgelingen... Uh, die geconfronteerd werden met een, met een boze uh, baas, een boze leider... Uh, en die gemotiveerd waren en bereid waren om te reflecteren... over wat dat zou kunnen betekenen... die leiden uit die boosheid af van... Hey, misschien hebben we wel toch ja, niet zo goed onze best gedaan... Uh, zou die prestatie van ons beter kunnen. Dus die haalden informatie uit de emotie van de leider... en gingen daardoor beter hun best doen en ook beter presteren. Um, vergeleken met een, een uh, leider die blijdschap toonde. Ja. En wa maar waarom dan? Waarom werkt die blije leider niet? Die kan toch ook in zijn vriendelijkheid vertellen, het moet beter. Ja, wat die mensen die dus nadachten over de emotie van de leider... afleiden uit die blijdschap was, oh, uh, hij is blij, dus we zullen het wel goed gedaan hebben. Nou, benen op tafel, rustig uh, uitzitten. Dat is bijna een primitieve reactie. Blijd, ik... Iemand is vriendelijk, niks aan de hand. Ja, ik weet niet of het primitief is, want het vereist dus wel enige mate van reflectie. En je ziet als mensen niet bereid zijn of in staat zijn om daarover na te denken, bijvoorbeeld omdat het tijdsdruk is of, of heftige stress of reorganisaties, dan halen ze minder informatie uit, uh, uit de emoties van, uh, van anderen. Ja, maar jij zei, zo'n boze manager bij mensen die niet zo goed nadenken, die roept een boze reactie op. Hij is boos, ja. dan, dan zijn wij het ook. Ja, dat nou, klopt. Bij mensen die wat minder goed nadenken, zie je net nou meer wat je zou kunnen noemen een primitieve reactie, een soort onderbuikreactie. Ja. Hou jij boos? Nou, dat zullen we nog wel eens dan ben ik ook boos, dan hebben we nu ruzie. Dat is een beetje spiegelen, hè? Spiegelen, zeker, ja. ja. ja jij wilde nog over Louis van Gaal nou, beginnen. Ja, want dat is natuurlijk wel een, een, een leider die uh, uh, zijn emoties moeilijk kan uh, bedwingen. Uh, de, toch? Want we kennen ja. allemaal uh, uh, nou ja, de, de voorbeelden wel. Uh, bij een persconferentie dan zegt hij op een gegeven moment... is dit niet uh, eens met een vraag die hem gesteld wordt... ben ik nou zo slim of ja. ben jij nou zo dom? Ja, ja. Wat, wat um, uh, uh, werkt dat in zijn voordeel? Ik, nou, ik, dat beschrijf ik in mijn boek. Dat is een beetje een lang verhaal. omdat het, uh, Ik denk dat het er ook weer van afhangt. Dus bij sommige mensen... Uh, je ziet dat bij Louis van Gaal bijvoorbeeld uh, in, in westerse culturen. Dus bij Ajax, bij AZ. Uh, als hij werkte met een hele jonge spelersgroep. Die nog kneedbaar was, zoals hij dat uh, soms noemt dan werkte dat heel goed. Dus die, die verhitte, uh, uh, dat verhitte karakter van hem, dat, dat hele boze en soms ook hele blije... werkt heel goed bij mensen die zich dat nog laten aanleunen, zou je kunnen zeggen. Maar we hebben ook gezien, uh, toen hij in Barcelona werkte en bij Bayern München... vaak met wat oudere spelers die wat meer uh, van de wereld gezien hadden... wat meer bereikt hadden en wat steviger in hun schoenen stonden dat die vaker uh, dachten van, ja, wat, wat sta je nou je op te winnen? Kom je mij nou echt vertellen wat ik moet doen met die boosheid en zo? Ik ga lekker op de maar gang staan. Maar is dat niet een strijd met wat je straks zei? Dat zo'n groep juist in staat moet zijn wat er onder die boosheid ligt? Nee, het, denkt... is, het is precies in lijn met wat ik net zei. Want mijn interpretatie althans is dat die jonge mensen, die jonge spelers nog leergierig zijn. Dus die denken nog na over die emotie van de leider. Okay. Die hebben nog niet de, dat machtige gevoel waardoor ze zich uh, ervan kunnen distancieren. En die mensen bij Bayern bij München, die gemiddeld uh, 334 waren op dat moment... die dachten van ja, ik heb het allemaal wel gezien. Ik hoef niet meer naar jou te luisteren. Ja. En als je nou kijkt naar die Louis van Gaal, hè, uh, denk je uh, dat hij in staat zou zijn om die emoties wel te bedingen? Of ik, is het echt een beetje zoals de aard is? Uh, ik, ik denk dat in potentie iedereen in staat zou moeten zijn... om zijn of haar emoties tot op zekere hoogte te reguleren. Maar dat vereist dat je het belang daarvan inziet. En ik weet niet of de hoogte vergaal is te doordringen... van uh, dat soort uh, belangen of dat soort ideeën. Ik denk dat nee. er weinig meer aan te veranderen is. Bertolt Gunster die zit nee, echt zevig te Ik ben ervan overtuigd dat hij, uh, dat hij dat niet onder controle heeft. Ja. Dat gaat met hem op de loop. Okay. Ja. En maar als, goed. We, als we eens nou naar onze uh, politici kijken, Bertolt en Gerber. Hmm. Wie van onze politici vindt... Vind je dat het goed doet ze emoties gebruiken? Welke politicus? Nou, misschien is het lastig wel van de politiek dat dat sowieso, tenminste als ik het van buitenaf zo bekijk. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ja, politie politiek komt toch wel heel erg als berekenend over de meesten. En uh, ik, ik geloof dat er veel oprechte mensen bij zijn, veel oprechte momenten ook zijn. Maar uh, het, het is ook zo'n groot spel dat. Ik zie weinig echte emoties. Ja, zoals Rutte boos werd op Wilders, terug boos werd. Dat ja. vind ik echt. Die was gewoon echt pissig. Een paar weken geleden ja. in de kamer. Ja, ja. ja en uh, doe ze even, doe ze jij ze even normaal. Was, hij was gewoon echt pissig. En dat vond ik heel. Ik vond in mensen van mensen konden dus dat hij dat niet kon doen. Ik vond dat prima. Ik had, hij is gewoon echt boos klaar. Ja. Ja, ja, dit is ook iets wat ik analyseer in, in dat boek. En waar, waar ik op uitkwam is dat eigenlijk. De, de enige uh, politicus van wie ik helaas uh, de indruk heb dat hij goed om kan gaan met emoties, dat is Wilders. Die, uh, en zijn primaire emotie is boosheid. Uh, maar hij weet het zo te draaien door de keuze van zijn onderwerpen en ook door het type electoraat uh, dat hij heeft. Uh, om die boosheid heel erg functioneel in te zetten. Dus er wordt een ge gezamenlijke vijand gecreëerd en vervolgens wordt daar boosheid en agressie uh, naartoe gericht. En dat, dat slaat heel erg aan bij zijn achterban. Goed, tot zover. Pavlov. Met dank aan Gerber van Kleef en Ber Bertolt Gunster. Als u wilt reageren, dan kunt u ons mailen. Doe dat naar pavlovradio.ntr.nl. Straks langs de lijn en wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Fijne avond. Hoor. Dag. NTR. Informatie.